Welkom muziekliefhebbers en luisteraars van de Krochten. Vandaag ontvangen wij niet één muzikant, maar twee. Namelijk Peter Jesse en Vera Jesse Jurend. En samen vormen zij de band Sommerhus. Maar niet alleen in muziek zijn zij een duo, maar ook in het dagelijks leven zijn zij partners. Dat is op zich al een mooi gegeven om over verder te spreken. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar het ontstaan en de samenwerking en verdere ontwikkeling van Sommerhus als band. Voor de luisteraars die Sommerhus niet kennen, ze brachten in 2013 al hun eerste album uit. En uh, hebben daar in de loop der jaren... nog meerdere nummers aan toegevoegd... en platen aan toegevoegd. De muziek die we uh, voor dit introductiepraatje hoorden... is het nummer Is There A Thing As Too Much Love. Nou, dan hoef ik niet veel woorden te gebruiken... om de muziek te beschrijven. Het zijn sfeervolle songs met loopzuivige zang. Een briljante bas en klassieke invloeden. We zijn benieuwd naar het ontstaan van deze mooie samenwerking... en blikken alvast wat verder terug... Op, naar de eerste stap op muzikaal gebied en de invloeden. Ik verklap alvast dat de Everly Brothers voorbij gaan komen. Samen met medepresentator Pim Groof gaan we met Peter en Vera hierover in gesprek. Welkom beiden. Willen jullie hier nog iets aan toevoegen? Ik heb, ik heb niks toe te voegen. Nee, nee ik, dacht, ik, 2000, ik schrok een beetje van 2013. Ja, voor mij het is dat geleden. de eerste plaat al. Ja, ja dus in 13 ja. jaar uh, ja. Ja, hebben jullie drie albums of drie platen. Uh, drie platen en een EP. Uh, Summer, ja, Summerhouse is ooit begonnen als... Uh, nou ja, uh, ik ben het leven sowieso begonnen als Vera, maar als muzikant ook. En um, toen speelde Peter nog, uh, of nog steeds in de band. Uh, maar toen hadden we een band met uh, Mark Ritsema op gitaar, uh, Ronde Bruin op drums, Peter, Jesse op bas en ik als zangeres, songwriter. En vanuit Vera is Summerhouse ontstaan. Eigenlijk toch? Ja, ja oké. Okay. Ja. En is Vera losgelaten als bandnaam of als concept waarmee je optrad? Vera bestaat niet. Nee. Uh, niet ja, Vera ja. bestaat wel, maar, ja. maar niet meer als band. Uh, niet meer als band, hoewel ik laatst, dus inderdaad, omdat ja, dan weer uh, een van de, de eerste plaatsen stond niet meer op de digitale uh, distributiesysteem. Dus toen heb ik er weer opgezet en daardoor alles weer geluisterd. En toen dacht ik oh, dan staan we echt hele toffe dingen op. Misschien moeten we toch wel weer een keertje wat doen met band. lijkt me wel tof. Ja. Maar zo is het dus Sommerhoes ontstaan. Jij speelde Peter al in de ja, band met Vera. Ja, ik denk eigenlijk is dit als we dan nog ietsje verder teruggaan. Uh, zat ik met, bij Mark Ritsema in de band uh, Raskolnikov... Of, en dan was er weer een daaraan een lichtelijk overlappend bubbeltje. Uh, waar ik met Ron ook in een circuitje speelde. Waar we met uh, ook een songwriter in Ierse Pubs en zo speelden. En die songwriter die kende Vera weer. Dus, uh, en toen kreeg drummer Ron er een keer lucht van dat jij een liedje schreef. En jij hebt hem een keer wat laten horen. En toen zei hij: van, nou, Jij moet eens met Mark uh, gaan zitten. En Mark was ook nog mijn bovenbuurman. En, en zo zijn die, die draadjes langzamerhand oh, allemaal ja. gaan, gaan vervlechten. Dus toen hebben wij gewoon een keer als, als ja gewoon een keertje bij mij in de woonkamer een, een, een liedje geprobeerd. Ook... En dat voelde meteen heel goed. En, toen ze, en Vera speelde toen al een jaartje solo ook, hè? Ja. Of dat je gewoon in je eentje open podia en pubs en, pups en, en, en hm. dat soort... Uh... Ik ging mijn liedjes afmaken met Mark, dat was het een beetje. Ja. Zo is het begonnen. Ja. En die woonde boven jou en toen kwam je vaak naar boven ook. Ja. ja, en dan eigenlijk in Vogelvlucht. En, en toen hebben we dus inderdaad een, een, nou ja, twee albums met Vera opgenomen. Uh, Lieve Line en and Bubbles and Bones. En volgens mij, ik denk dat dat met, uh, een beetje samenviel. Dat het op een gegeven moment uh, gewoon het klimaat een beetje omsloeg. Waardoor het met bandspelen heel moeilijk werd ook ineens. Ik denk, de poen op was en dat je eigenlijk nou ja, blij mocht zijn als je voor 200 euro... of zelfs voor, voor onkosten in een cafeetje mocht spelen. Dus het werd heel het gewoon gedoe om met een bandje op pad te gaan. Ja. En nou ja, wij merkten eigenlijk dat we ook onder Vera al veel met z'n tweeën op pad gingen. Maar het werd zeker met een beetje de nieuwe liedjes die toen ontstonden... toen voelde het gewoon niet meer goed om dat Vera te blijven noemen. Ja, ja en, en dus eigenlijk werd onze duonaam werd, werd Sommerhoes. Dat uh, kunnen we later ook nog uitleggen waar dat vandaan komt. Ja. En uit... Maar de muziek veranderde ook? Ja, ja en nee, want ik denk dat we op beide platen al uh, duidelijk een Sommerhoes. Uh, signatuur in zit stiekem, want voor het Lijn... het liedje Lijn zelfs, is heel erg een Summerhoes liedje. En met Summerhoes bedoel ik dan niet zozeer, ja, bedoel ik eigenlijk heel erg juist wij als makersduo. Maar wat, wat anders is, is dat het gewoon meer, minder bandgericht is. Dus hoewel we ook op de and, op Hoes platen ook wel uh, percussie slagwerk gebruiken, is het minder een bandje-bandje. Ik weet niet hoe je dat duidelijk moet omschrijven. Wij, ik denk precies. Zo. Wij zijn het duo waar het omheen draait en dan ja. vooral de contrabas is, heeft een hele belangrijke rol en uh, de samen, samenzang denk ik. En de ik contrabas wordt door Peter, door Peter gespeeld. gespeeld. Ja, ja. en dus die is ook heel prominent aanwezig. Die hoor je ook heel mooi op uh, op jullie platen. Ja. Ja, dat is dat voor mij natuurlijk heel leuk in onze uh, uh, eh, hoedanigheid als duo. Dat er eigenlijk al die plekken waar... Want we speelden natuurlijk toen we net als Sommerhoeks begonnen. Toen zaten denk ik best veel Vera liedjes in de set ook mm -hmm. nog. Uh, en nou ja, ik mocht dan uh, Al Marx en mooie solootjes vertalen. En, uh, ik had okay. natuurlijk heel veel ruimte. En, en dat, dat gaf de muziek ja, ook een soort eigenheid. En... Uh, ook ook iets avontuurlijks omdat soms zo'n bas, ja, dat dat hoor je eigenlijk uh, niet zo vaak zeker niet hè, dat voor de contrabas eigenlijk de ruimte is om ja een soort rol uh, en gewoon functioneel contrabas spelen maar ook eigenlijk de rol van een cellist en soms van een solist en en hè dus dat, dat, dat is een je hele... hebt er echt bewust voor gekozen niet voor een basgitaar omdat de contrabas kan meer dan alleen maar Ik speel al basgitaar, ja? maar ik, ben, Volgens, ja. ik, ik heb nou ja, allebei gestudeerd. Eerst basgitaar en, en eigenlijk uh, toen ik afgestudeerd was uh, van het conservatorium met die basgitaar. Toen ja. zag ik eigenlijk een soort uh, en, of het snabbelcircuit en, en, uh, en, en lesgeven voor me. Als, uh, ja, okay. dat en dat, dat is helemaal niks mis mee. Daar, nee. daar, daar uh, dip ik zo nu, nu en dan vast ook nog met, uh, met een ja. teentje in. Maar die contrabas, ja, die stond bij een van mijn docenten in de hoek. En, ah. en, en, en dus dat was echt zo met zo'n zo aureooltje eromheen... of zo'n ja, ja, zo hemels ja. spot, spotlichtje. Ja, ja, ja, ja. Dat was een heel mooie bas. Ook volgens mij echt een apparaat van uh, 70.000 piek. En, oh, en een mooie... This? Ja, een hele mooie, gewoon een atie, antieke... Uh, oh. Ik wil zeggen Engelse bas, maar dat maakt van niet zo uit. Maar uh, toen heb ik gewoon gevraagd... Uh, mag ik niet eens gewoon wat proeflesjes doen? Yeah. En... en, en ja, het is gewoon een, een heel wonderbaarlijk instrument. Het is inderdaad een, een ritmisch instrument. Het is een, een, een strijkinstrument. Het is een heel mooie klankkast waar je ook, uh, ook, ook ritmes uit kan halen. Dus, ja, en nog ja. even terug voor mij inderdaad. Want je zegt dus, het heeft een mooi geluid. Je, het is ook een beetje ritmisch. Je kan erop slaan, bedoel je, of zo? Ja, gewoon die klankkast. En... Dat is ook een soort, soort bassdrum. Als je met je handpalm op... op dan... dan, dan boem, eh, boem. Ik denk, welk, in welk liedje zit dat nou? Van de, van de laatste plaat doe ik dat bijvoorbeeld. Die komt ook nog Robics. langs. Ja, maar in het liedje... You've got this. Ja, het is het nodigt vanuit... Uh, nou, hoe zeg ik dat? Die muziek heeft heel veel ruimte. Ja. En, en nou ja, die hebben wij gewoon geprobeerd samen discreet te arrangeren. Maar wel met een avontuurlijke rol voor de contrabas. Laten we daar even naar gaan luisteren. Ja. You've got this strong Oké, okay, maar je zei dat je uh, aan het conservatorium had gestudeerd, uh, basgitaar, maar ook, ook uh, contrabas. Ja, en daarna uh, met twee jaar lessen bij een docent in Hilversum, Edward Mebius, uh, heb ik weer toelatingsexamen gedaan en heb ik in Rotterdam uh, klassiek contrabas gestudeerd. En dan wel met een beetje de richting, een beetje de moderne gecomponeerde of uh, wat avontuurlijke muziek, zeg maar. Maar wat moet ik me ja. daarbij voorstellen? De, de modernere componisten. Ja, eh, ja, dat en ook een beetje de avontuurlijkere <laughs> technieken. Ja, dan zit je net meer in de... In de ja, Arfol Parts. De is is het ja, eentje. Ja, heb ik zelfs iets in een Spiegel, een, een Spiegel heb ik op mijn ah, een, ah, examen ja. gespeeld. Ja. Ja. En Vera, jouw muzikale roots? Want nou, we horen net van Peter dat hij van het conservatorium uh, komt. <laughs> hmm. hey, waar, waar kom jij muzikaal vandaan? De... <laughs> nou uh, uh, nee, Peter heeft uh, genoeg conservatorium gestudeerd voor ons allebei zeg ik altijd maar uh, nee ik ben, ik ben niet geschoold op, uh, op een conservatorium um, ik heb volgens mij vroeger als kind wel in een kinderkor gezeten en, uh, maar ook niet echt muziekles gehad daarna um, ik denk dat mijn ik wilde wel altijd zingen en vroeger volgens mij zelfs ook musicals wilde ik doen. Maar ook weer niet echt, want ik ging er niet echt voor. Um, maar ik kreeg een gitaar van mijn oom, de tweelingbroer van mijn vader. En uh, daar speelde ik eigenlijk helemaal niet echt op. Totdat hij overleed en dan, daarna ben ik eigenlijk gaan spelen. Uh, en mezelf dingetjes aangeleerd. En dat kende ik iemand die gitaar speelde en dacht ik, oh leuk, hoe zit dat met akkoorden dan? Wat moet je dan mm -hmm. doen? En dan had ik vier akkoorden geleerd, fijn... En toen begon ik eigenlijk gelijk al met liedjes schrijven. Want ik vond het ja, op een of andere manier vind ik nog steeds heel fijn... om vanuit een soort van creatief proces iets te leren... in plaats van iets na te doen. Ja, en toen had ik een paar liedjes geschreven. En toen ging ik dus vaak ik, uh, ging dan naar de pub En daar leerde ik Richard kennen, een vriend van ons. En die kende dus uh, uh, de drummer Ron. Waarvoor ik dus een liedje speelde dat ik had geschreven voor mijn oom... En eigenlijk het, ja, om een soort van dat verdriet te verwerken. En toen speelde ik dat liedje. En toen vroeg Ron... Goh, waar ging dat liedje over? En toen zei ik... Ja, over het verlies van mijn oom. Toen zei hij, Weet je op welke gitaar je speelt? En toen zei ik... Huh? Die, dat is de gitaar van mijn overleden oom. En dus Ron en uh, ik hadden gelijk mm. een soort van verbondje, zeg maar. Mooi, En hij stelde me voor aan uh, Mark Ritsema, die uiteindelijk, uh, waarmee ik echt heel veel liedjes heb afgemaakt, het werd echt een beetje mijn mentor in songwriterschap. Mm -hmm. uh, Hoe oud uh, was je toen? Uh, jaar. Oeh. Ah, 19, denk ik, of zo. Okay. 1920. Yeah. Want wij kregen verkeering toen. Toen ik 21 was, volgens ja. mij. Ja. Ja. Um, ja, ik denk 1920 zoiets. En met Mark heb ik veel ja, liedjes afgeschreven en ook echt een beetje mijn eerste optredens gedaan. Ja. Was al, ja. De, de periode probleem. dat Mark in Spasmodiek zat. Uh, nou, Spasmodiek, nee, nee Spasmodiek was, was, al... was niet weer aan de hand. Dat was, was daarna pas weer aan okay. de hand. Uh, het was eigenlijk vooral als Wat echt, een, dat is en dat blijft een van mijn allerfavoriete bands... Ja. Was kon ik of het, ik, als ik geen zin meer heb om muziek te maken... of geen inspiratie heb en ik zet uh, Studio Gloria op... dan krijg ik, dan krijg ik gewoon ja. inspiratie. Nou, ja, ik, ik vind zelf uh, die, die verzamelaar uh, uh, deze dan... Ja, eigenlijk, ja. Ja, ja, precies. Daar staat alles ja. op. Uh, ja. En voor de luisteraars ook. Dat is een prachtige plaat. Och, uh, ja. Ga die kopen. Zitten ja. ja. <laughs> we daar een nummer van draaien nu? Ja. lijkt me goed. Peter had er een uitgezocht. Ik okay. vind zelf het eerste nummer heel erg mooi, maar... Peter had uitgezocht. Merry Me. Maar Mark is zo te horen wel belangrijk geweest, ook daar in het Rotterdamse. Met name voor Vera, ja. maar misschien ook nou, wel ja, voor Peter. Nee, maar ook, ja, eigenlijk, ik, kwam dus ook, ik was net klaar in, in Alkmaar en, en daar had ik een beetje... Een, nou ja, niet eens een haatliefde, maar eh, daar, daar werd op een manier met jazz omgegaan... die ik niet zo interessant vond. En toen kwam ik bij Raskolnikov en daar zat Koen Albers. Die, die drumde daar en die liet mij Charles Mingus de uh, Coltrane Quartet, uh, die liet mij van dat soort dingen horen. Toen okay, ging er voor yeah. mij ook een wereld open... waarvan ik dacht, als ik dit nou vier jaar geleden had gehoord... dan had ik daar yeah. in Alkmaar veel meer uit, uh, uit kunnen en willen halen. Dus eigenlijk ook is, is Mark... Uh, ja, wij, daar was de overlap dan weer dat in het Roadtown-circuit. Daar waren elke zondagavond uh, sessies... En ik had met mijn, met mijn bandje speelden wij daar ook. We hebben een keer met Henk Korn. Dat was ons eigenlijk het eerste Vindelijk, wapenfeit. Ook, ja. Die hebben we ook geïnterviewd. Ja. Ja. Van ja, ja. Hallo Vera is die, hè? Ja, een, een Neil jong sessie gedaan. Ah. Ja, en daar hebben we eigenlijk ook Mark leren kennen. Die zat er ook in het circuit. Die heeft mij toen wel eens uitgenodigd om bij een sessie te bassen. Dus eigenlijk heeft Mark... Uh, ook aan de wieg gestaan van mijn introductie okay. in, in de Rotterdamse scene. En, en dus eigenlijk voor ons Bij allebei... We hebben elkaar uh... nooit gekend zonder Mark. Nee. <laughs> okay. nee. En Mark heeft ons natuurlijk voorgesteld aan Dirk, Dirk. Polak. Ja, die onze Juist. eerste... Of die Vera's ja. eerste album heeft geproduceerd. Mm -hmm. okay. En ook uh, het artwork heeft... Uh, dus een tekening van hem die hier op het hoesje staat. Dus in die zin heeft... Uh, ja hoor, dus is Mark een, uh, een muzikale peetvader voor ja. ons. Maar ik vind het wel grappig dat je... Uh, dat Mark die soort, soort mentorrol uh, had, de, wat jij net uh, vertelde. Zeker. Want Mark is volgens mij ook een uh, autodidact, toch? Uh, zeker. Als muzikant. Ja. Dus uh, ja. die heeft zich dan nou wel heel veel eigen gemaakt... om dat ook over te kunnen dragen. Ja, nou ja, en ook weer over, ja, zeker overgedragen op mij als autodidact. Ik betrapte me zelfs laatst ook bij een optreden... dat ik hetzelfde voetje heb als Mark. En dat weet hij volgens mij ook niet. Nee. Maar ik stond het laatst... Die, als hij heel erg staat te rocken op zijn gitaar, ja. dan doet hij, dan hij dat met zijn voet. Tippen. En dat doe ik dus nu ook. En ik dacht, hè? Dat is zo grappig dat je dat soort dingetjes overneemt. Maar ja. ik had natuurlijk superveel ervaring in het songwriten en tekst vooral. Want ik vind Mark echt briljant in teksten. Um, en dat was voor mij heel fijn om mee te beginnen. Ja. Van, ik heb een ideetje, maar ik weet niet waar ik ermee moet. En door hem konden we dan een eind, of een verhaal ervan maken. Ja, okay. met, oh, oh, zo ja. zit dat. En dan maar het is ook echt keer... tekstig uh, natuurlijk. Hè? Ook met ja. uh, zijn achtergrond. Ja, uh, journalist, en, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Heel fijn om van te leren. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Kun je daar voorbeelden van geven, hoe, hoe, hoe, hoe, dat, hoe dat dan werkt? Dus je hebt een idee in je hoofd, je hebt misschien een aantal delen nee, van een. Ik ben echt een kanjer in een half idee maken. <laughs> Een soort van sfeertje maken of een, een, een, een gedeelte van een verhaal wel weten. Maar het ja, ja. dan afmaken vind ik nog steeds heel erg moeilijk. Uh, dat kan Peter in Summerhoes heel goed doen. Uh, en Mark kon dat toen. Van oké, okay, we, hebben, we hebben nu uh, okay, twee coupletten en een refrein. Hoe, waar gaan we naartoe? Moet er een tussenstukje? moet er nog een couplet? Moeten we terug? Moeten we okay. uh, linksom, ja. rechtsom? Ja. Um, en nou ja, als je veel zong songs heb geschreven zoals Mark, dan weet je dat. Van, oh ja, we kunnen ja, deze je... keuzes maken. En ik ja. als autodidact, ik, ik luister wel muziek, ja. maar ik ging dan niet onthouden van, oh, je hebt een aartje een beetje dan een C'tje, dan een, okay. uh, ja. weet je wel, of ja. deze trap in het akkoord, of, dat, dat doe ik nog steeds niet. Waarbij uh, mij moet het gewoon voelen van, oh ja, het moet meer... Het moet uh, intuïtief naar boven gaan. Ja, en deze klank moet meer uh, bruin ja. klinken of zo. Of dit ja. moet meer ja, lucht of meer... Ja. Ja. Dus, en Mark begreep dat. Wij begrepen elkaar gewoon daarin nog steeds, denk ja. ik. Want dus je elk... begint altijd met de teksten? Nee, nee. Nee, dat, toch niet. Nee. Nee, dat verschilt... Hm. Is dat de laatste tijd zo? Nee, ik denk eigenlijk dat er nu meer... sfeer en akkoorden zijn waarmee het begint. Of, of ja, een tokkeltje of een... En Doe je dat, een al doe, doe, doe, doe, doe dat dan alleen? Of doe je, doen jullie dat ook samen? Eh, om... om... Eigenlijk alle, alles van... Van, he, van eh, alleen en, samen en er tussenin. Dus er is ja. ontstaan... Uh, ik nou, denk misschien wel echt een aanzienlijk deel. Dat komt bij jou dat jij een, een tokkeltje hebt... en daar een memootje van maakt en die na, naar mij stuurt. Of, of en, en Dat gaat dan een <lacht> beetje, beetje broeien en dan ja, ja. speel je dat... en dan heb ik mijn basbeet en, en dan ja. staat... Hey, hier moeten we wat mee en dan uh, ja, nemen we daar... ...fragmentjes van op, en dan ga ik meestal in de, uh, in de computer een beetje uh, schuiven met blokjes... ...en, en dan uh, laat ik, uh, maak ik daar wat laagjes bij of, of probeer ik daar een beetje een vormpje te gieten... ...en dan luisteren we weer samen naar en, en, en merken we of het werkt of niet. Okay. En eigenlijk zo, het is een beetje een soort, soort karretje wat we omste beurten een beetje een, een duwtje geven. ja. ja. En, uh, ja. Totdat er uiteindelijk, nou ja, zeker tegen de tijd dat het of officieel in een studio opgenomen moet worden. En sommige, bijvoorbeeld die, die, die, die reeks Josonetten, dat online EP-tje waar we het net over hadden, ja. die hebben we gewoon helemaal thuis opgenomen. Die um, zijn begonnen met tekst allemaal. Die zijn dan allemaal al. Ja. Ja, ja, en dan dat de dichter ja. Jos, uh, Jos Knoop, Knoop. Jos Knoop ja. Ja, ja. de teksten heeft, heeft geleverd. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. En qua teksten, Peter, ben jij dan ook? Heb jij ook inbreng? Of ja. ben je vooral... Nee, dat is ook, ik, ik denk... <laughs> Heb jij wat te nou zeggen? Ja, eigenlijk moeten we, moeten we ze dan... <laughs> nee. Gaan ontleden. Uh, gaan ontleden. Ik, ik denk dat het... het uh, nou, ik denk dat er wel het grotere gedeelte bij jou vandaan komt, bij Veren. Maar um, ja, dat we vaak als het echt een beetje overzetten gaat of zo... Dat, dat ik dan met een fris oor uh, of een ontbrekend zinnetje of, of een alternatiefje. Uh, nou, alternatief. en bij de laatste plaats. Dat hebben we al eerder een keer gedaan. Toen zat ik gewoon heel erg vast met teksten, want ik dacht, waar moet ik het nou nog over hebben? En toen, uh, toen zei Dirk zei een keer van, hé, hey, ja, als je nou wat hebt, ik kan je helpen of, of uh, app me gewoon een zin yeah. of mail me, doe dat. Dat heb ik gewoon gedaan. Ik heb hier een zin. En Dirk kwam met een zin terug en ik weer een zin terug. En heen en weer, toen lag er een hele lange lap tekst en daar uh, zijn we eigenlijk gewoon met een groot stift weer doorheen gegaan. Oké, okay, die, die, die. En <laughs> dat ja. is Rubik's geworden, volgens mij. ja Dat is nu van de rubik's. rubik's. Ja. Okay. Rubik door. van Rubik. Oké, okay, we gaan gauw luisteren. En uh, we gaan de tekst over. Ja, we gaan de tekst over. Ja. <laughs> <laughs> Dirk kennen. Moeten we Dirk vragen. <laughs> Wie heeft de helft het uh... uh, Toesel? Nou, of? ja nee, goed, het is Wat is een Rubik? Eigenlijk dat, dat we, we zouden gewoon die tekst die we voor ons moeten hebben. Nou ja, dus het ging eigenlijk hè, de, de, de zinnen is is die die Rubik's Cube ja. uh, maar oh. met met met een extra zijde. Ja. erop hè. Dat is dus, dus okay. eigenlijk alsof uh, Meer dan zes kleuren. 5-dimensionaal. Ja. ja. Ja. Of zeven dan eigenlijk. Of, ja. <laughs> meer dan, ja. meer dan uh, zes kleuren op deze, ja. uh, op deze Rubik's Cube. Uh, en dat gaat er voor mij over. Dat, dat het leven soms een, een moeilijk oplosbare puzzel is. Met een soort, soort niet, niet geheel uh, sluitende... Niet te verenigen. Uh, en niet te delen. verenigen delen. <laughs> ja. uh, ik denk dat die okay. tekst daar ook een beetje over gaat over... Maar dat klinkt ook een beetje uh, als, je, uh, als je zo uitwisselt, uh, bijvoorbeeld met Dirk Polak, uh, een zin. Jij ja, een zin, ik een zin, jij een zin. Een beetje cut-and-paste techniek. Dus dat je dingen ook door elkaar kan gooien. Dus stukjes tekst gaat schuiven. Net wat, wat Bowie uh, vroeger deed, dat hij ook stukjes tekst nam en ging zitten schuiven. Uh -huh. Is dat ook wat. Wat in, jullie wel eens doen, of niet? Niet letterlijk met dingen uitknippen. en, en Maar het, het... Ja, goed. Je hebt een goede idee dat letterlijk, hè? Van die, ja, ja, precies. Ja. En, ja. Uh, Fantastisch. Ja. knippen en schuiven. En daar, ja, maar het is ook echt dat... Je kan zo een zin... Kan zo, of een paar woorden achter elkaar kunnen zo van betekenis veranderen... Doordat je het in een andere context zet. En ja. dat, vind, dat vind ik ook zo tof van die en netten, eigenlijk. Dat je... Uh, en Josanneet is een dat zijn de gedichten die Jos knoop maakt. Um, en dat, is een, dat zijn gedichten die uh, zichzelf herhalen, waardoor eigenlijk is de middelzin... Oh, hoe leg ik dat naar ja, uit? Ja, het is een goed zinnetje. Nee, de eerste <laughs> zin is ook de laatste. De eerste zin, zin is ja. de laatste ja. zin. En, het en gedicht het, spiegelt zichzelf in, in het zin. midden, waardoor de eerste zin ook de laatste zin is. Ja, ja, of zoiets. Maar moet er dan, dan nog, nog een verband uitkijk. in zitten? Hoe uh, in de nou tekst Een soort ja. boodschap of ja. een, nee, je, een gaat hier, je gaat die zin weer herhalen. Dat moet zin hebben. Ja. Nou ja, en dat haalde ik er niet uit. En, nee, en daar, daar is nee. Jos heel, heel kundig in. Ja. Dus, dus dat je inderdaad dat de, de tweede zin, die dan dus ook hè, de ene in de laatste, laatste zin ja, is, ja, ja. op dat moment echt een andere betekenis heeft gekregen. Dat, dat, dat is, nou ja, okay. je, je, je moest ze er maar eens op nalezen, die Josonetten, of, of goed luisteren naar. Ik denk dat er zit ja. ook wel een Josonetje bij, volgens mij. Hè, wat we, je Pact of steel geloof ik hebben. Nou, ik heb hier jullie site gekeken. Ja? En, en ik heb er eentje bekeken. Ik zag inderdaad, de eerste is ook de laatste zo. Maar ja. verder kwam ik niet mee. Nee, okay. uh, misschien moet ik nog aandachter gaan kijken, inderdaad. Ja. Dat en is volgens mij als, als je het erbij leest, is het wel makkelijker te begrijpen, denk ik. Want qua songstructuur is het natuurlijk best wel gek... dat het geen uh, refrein heeft. En geen, ja. Het heeft geen okay, duidelijk ja. ritme ofzo. Ja, er komen niet echt delen terug. Nee. Dus dat is een maar dat is ook lastig om, om muziek te zetten dan, denk ik. Nou, dat is, eigenlijk was dat heel leuk. Ja, Inderdaad, het is heel erg zoeken, maar het, het bleek ook... en ik, ik denk dat je dat ook op... Uh, is There Such A Thing As Too Much Love... dat dat daar al een beetje ontstond. Ons, ons tweede album als Sommerhoes dat wij uh, jou ook gewoon een beetje broertje dood hebben... aan de hele traditionele vormen. En, en dus, nou, oh, nee, dat is, eigenlijk, dat, dat, het is misschien te oh, scherp mooi. gezegd, want dat gebruiken we ook. <laughs> mm -hmm. Maar we vinden het ook heel leuk om dat helemaal los te laten. En, en dus die jossarnette, dat was inderdaad een, een hele spannende uitdaging... Van hoe ga je uh, om met een tekst die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 is... Ja. En, en, en wat doe je daar dan uh, muzikaal, muzikaal met mee, je vormen? Ja. Ja. En, en daar hebben we eigenlijk ja, vijf waarvan er drie Engelstalig en twee Nederlandstalig waren. We hebben daar eigenlijk vijf verschillende manieren om daarmee om te gaan uh, uitgeprobeerd. Van ook proberen om de muziek datzelfde te laten doen. Hè? Wat natuurlijk heel lastig is zonder op zijn David Lynch echt, echt achteruit uh, <laughs> te gaan, te gaan hebben afspelen. Hebben we het wel geprobeerd? We hebben ja, even geprobeerd. Ja. Maar dat, dat werd dan ja. te abstract en dan werd dat weer, dan verloor het zijn muzikaliteit daarin. Is het niet zo dat een van de Jossen en Netten... toch een melodie heeft gekregen door die Achteruit? Bij welke hadden we dat nou gedaan? Was dat Pact of Steel? Die we dan toch Achteruit daar? hebben afgespeeld... en dan daar dan weer een melodie van gemaakt. Dat kan wel. Dat zat in het, in het knutselproces dat we dachten... Hé, dit is gaaf, dit kunnen we ja. gebruiken. Ja, oh, dit wordt eigenlijk een hele mooie lijn, prima. Die, dat wordt dan een bas. Ja. Dat gaan we niet kunnen zingen zo de maar... Nee, nee. Ja. Nee, dus dat, dat is een, uh, een heel leuk experiment, was, was dat voor ons? Uh -huh. Moeten we daar een voorbeeld van draaien? Je, ja, met... ja? Welke? Pact of steel? Ik Hoe is het idee ontstaan om met, met Jos dat te doen? We, ik denk het is niet in Delft ontstaan. Daar, zaten we, daar werden avonden georganiseerd waar verschillende disciplines bij elkaar werden gebracht. Het is uh, spoken word, dichters en muziek en, uh, in verschillende verschijningsvormen. En ik denk dat wij gewoon een paar keer met Jos op een podium hebben gestaan, dat wij elkaar afwisselden. En dat wij toen, ik weet niet of dat nou dat dat een idee deerd was... Of, of dat wij dat, dat zelf gaan onderling hebben bedacht... of misschien tegelijk, zoals die dingen eh, wel eens gebeuren. Um, toen hebben we gekeken, van is het niet leuk om een keer te kijken... of wij die gedichten op muziek kunnen zetten? En volgens mij heb ik toen bij die laatste keer dat we samen speelden... ook gevraagd of hij dingen in het Engels had we Kwamen erop dat er ook teksten waren in het Engels? Er waren een paar van zijn Josse netten vertaald door een native uh, Engels sprekend iemand, ja. Ja. Um, wat fijn was. Uh, en toen heb ik die tekst gelezen. En daar hebben volgens mij eerst ispect of steel ook de eerste die we gemaakt hebben. Ik Denk het, volgens mij wel. Ja. Maar ik weet niet meer wie nou het originele... Ik denk dat Dirk zegt dat het zijn originele idee was. <totstut> <totstut> nou ja. Laten we het daarop ja. houden. Die, die <totstut> credits gunnen mij <totstut> uh, Ja, even, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar ik vind, vind het wel mooi, want uh, ik heb ook, meestal ook, uh, vraag ik ook naar... Uh, de beïnvloeding vanuit andere uh, kunstvormen uh, op de muziek. Van, ja, uh, uh, dat kan van alles zijn natuurlijk, schilderkunst, uh, uh, noem maar op, architectuur, uh, literatuur hebben jullie onder andere dus uh, uh, poëzie. Mm -hmm. ja. Maar zijn er nog andere zaken... waar jullie... mogelijk door geïnspireerd raken? Andere kunstvormen? Nou ja, wat niet. Eigenlijk films. De verhalen van een goede film. David Lynch in zijn gekkigheid. Ja. En, en de, de muziek. Maar ook een script en okay. scènes... waarvan je denkt... waarom is dit hier nu? En dan dat je pas dagen naar de rand denkt... aha... Nu snap ik hem. Dat, dat yeah. dingen ook wel wat langer mogen sudderen en niet per se heel duidelijk hoeft te zijn. Um, schilderkunst bijvoorbeeld ook. Ik, bedoel, ik kijk nu naar ons eerste album. Waar een werk van Sandra Derks op staat. Ja, heel mooi uh, vind ik die. Yeah. Dat is ook een, een toevalligheid dat dat, dat dat samen is gekomen. Um, en ik vind Sandra de werk vind ik ook prachtig. Daar kan ik ook uren naar staren. Uh, de ja. gelaagdheid van. van van een echt goed schilderij, ja, wauw, dat zit ook in muziek. Dat kan. Je, als je, ja, sommige mensen denken heel visueel en andere uh, in woorden en andere mensen in kleuren en in geuren. Ja. En ik vind dat zo juist die combinatie daarvan ja. van verschillende soorten kunst. Uh, Wat ja, gelaagdheid in jullie uh, muziek? Ja, ja, want we beginnen, al, het begint altijd klein. Dat is, dat is denk ik wel met alle liedjes begint het met een tokkeltje of met een sfeertje op een bas of oh. een paar woorden die je bedoelt het intro uh, of wel het begin van het uh, uh, hoeft ah, niet nee, zo nee. te zijn, nee, het is meer, meer het, het uh, ja de basis of de, de uitleiding van iets dat ja, is ja, okay. meestal heel simpel het idee is niet nee. al meteen complex of misschien wel maar dan uh, ja. Zoeken we een eenvoudige uitvoering Ja, gedestilleerd hmm. naar ja. iets. Ja. Ja. Ja, maar ik zit te denken over gelaagdheid in muziek. Dat kan natuurlijk in de teksten zitten. Dat, mm -hmm. uh, dat je zegt dit, maar je bedoelt wat anders. Mm -hmm. Maar in muziek ook gelaagdheid? Ja, muziek zijn lagen. Ja. Eigenlijk. Je hebt een bas die dat houdt is waar, de onderkant inderdaad. vast. Ja, maar dat vind ik geen gelaagdheid. Nee. En uh, wat vind oh, jij dan, dan gelaagdheid? Uh, dat je iets hoort, maar dat er iets anders mee bedoeld wordt. Of er iets anders ja. onder zit. Of dat het naar iets ja. anders verwijst of zo. Ja. Ja. Ja. Nou ja, of dat je bij beluistering en het opnieuw beluisteren steeds weer dat is waar, ja. Ja. nieuwe ja. dingen hoort. Ja, ja. klopt. Dat, en dat ja, is ook ja. gewaagdheid ja. in mijn uh, ja. beleving. En dat heb ik gek genoeg de laatste paar jaar. Ik hoor steeds meer. Nou, misschien komt er een betere installatie of zo. Hoe of... nou, ouder hoor... je hoort, hoe slecht die oren worden. Ja, maar daar, nee. kan je ook juist ja. Meer, daar kan je ook juist meer van horen. Ja. Soms als je, als je iets... Een, uh, ik denk eigenlijk trouwens dat daarom mensen... zo graag vinyl luisteren. Omdat het allemaal niet zo crispy... en niet okay. zo gepolijst is. En volgens mij kan je daar veel meer sfeer in horen. En veel meer... Uh, ja. dan het gladgestreken of zo. Dat denk ik. Mm -hmm. yeah. Toch? Denk je niet? dat je als, je als je minder hoog hoort, dat je dan opeens denkt... oh, die Bas, wat mooi. Ja, ja. Ja, ja, ja Dat maar, dingen niet ja. meer stoelen. Soms val je dan in een soort purisme. Hè? Dat de mensen die zeggen ook, ja, maar die... Master van die cd, die is, klinkt beter weer dan die. Uh, ja, het ja. is vaak. Ja, daar hebben ze waarschijnlijk maar de onvolkomen. En, <laughs> en vinyl vind ik ook niet onvolkomen eigenlijk. Dus, uh. So you left me on my own to complete the mission. And now I Ik heb nee, iets yeah. heel anders, want uh, Spotify heeft oh. nou mijn jaarlijst naar me toe gestuurd. Oh, en? <laughs> ja, mijn zoon staat op één. Dus. <laughs> maar ik ben een uh, uh, groot fan van AOR. Ah, Dat heb ik opgezocht, Adult Oriented Rock. Okay. Ah. Ik viel van mijn stoel. <laughs> <laughs> nou, is... Eind 70-80, een beetje rustiger, wat synthesizers en zo. Niet te veel, ah. af en toe een solo'sje en zo. Ja. Ik vind het niet verrassend, Pien. Heb ja. ja. ja. je altijd opstaan als ik ja. ja. ja. En dat Spotify heeft toch ook zoiets dat je je luisterleeftijd kan. Was dat Spotify of niet? Klopt ja. ja. Ik ben ja. geen 76. fan van Spotify. Mag dat... ja. maar het is, maar, het is nee. maar een getal, hè? Ik zag namelijk klaas een, een, een, uh, een leeftijdsgenoot. Nee, iemand die jonger is dan ik. Die had ook, een, die had ook iets van 74 of zo. Okay. Ja. Toen dacht ik: oh, dat is natuurlijk wel. Ik vind dat wel tof dus dat ja, ja dan luisteren luisteren je gewoon veel 60 eind 70 60 of zo oh. ja inderdaad ja, ja. en dat klopt ook helemaal ja, ja. nou precies ja. met welk ja. nummer gaan we het eerste nummer of het eerste uur afsluiten ja. nou misschien over dat stukje verstilling en tot de kern komen dat misschien Nancy Brick The Mountain een mooie afsluiter is ja oké okay. geweldig was een, dat waren dus eigenlijk hè, een circuit of of ziengenoten van ons bij wie we ook een tijdje uh, ...samen in een label hebben gezeten... ...Quiet, Quiet Records. Okay. Ja. En... ...nou, dat, dat is een duo met zang en gitaar... ...en dan in de studio... Oh. Hè, een, ...een heel subtiel of, of sumier laagje erbij nog. Zo mooi. En, en zij... ...nou ja, wij herkenden elkaar erin... ...in, in dat... ...juist dat minimalistische omarmen. Oké. Okay. Waar je... Uh... Nou, en hun derde bandlid was echt stilte. Ja, en dat vond ik zo prachtig aan, aan Benoemden ze dat ook zo? Uh, ja, dat dus is wel... Ik weet niet of ze dat publiekelijk benoemden, maar we kennen ze goed. Dus, ja. um, en we deden veel huiskamerconcerten. Wij doen dat ook nog steeds, maar hun deden ook veel huiskamerconcerten... en veel kleine onversterkt en echt dicht, dicht, dicht op mensen. Ja, okay. Dus letterlijk gewoon, ik ja. denk, ja, dat deze afstand van bij. de tafel... Ja, ja. dat het gewoon zo dicht op mensen spelen... En hun deden dat alleen met de gitaar en alleen met zang. En alle liedjes Ze waren zo klein, kort. Het was ook al heel uh, echt tot de kern teruggebracht. En ik, ja, hun derde bandlid was Stilte. Daar werd op mee gespeeld. Echt Stilte? Stilte, ja. Wat leuk. Ja, ja, leuk heel spannend, maar ja. heel spannend. En dat vond ik ja, ontzettend veel uh, inspiratie heeft dat gegeven. Want we eigenlijk wij spelen ook heel vaak met Stilte in... Uh, Songs. En juist door dingen niet helemaal vol te proppen met instrumenten. En juist door even een zinnetje, uh, een intro wat langer te laten. En wat, ja, ja. ja. ja. ja. Dat is, maar Nancy Brick is echt, uh, zoek het op. Het is echt zo prachtig. Okay. Dus tot het uh, nieuws en reclame van het eerste uur. Nancy Brick met The Mountain. I wanna climb you again. Breathing Mouth